1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Petra Links van het NIOT... die bezig is met een archief over de bloedige burgeroorlog in Rwanda. Nu het NOS Journaal, Dorold Megens. Goedemiddag, bestuurders van woningcorporaties... hoeven voorlopig geen salaris in te leveren. Het incident maandag op het plein van de hemelse vrede in Peking... was volgens China een terreuraanslag. En door de oorlog vragen steeds meer Syriërs asiel aan in Nederland. In het noorden van het land nog een enkele bui. Verder is het droog met veel zon. 11 tot 13 graden zo'n beetje. Morgen opnieuw geregeld zon. Maar in het westen en noordwesten bewolking. En geruime tijd regen. Aan zee waait het dan hard. En morgen middag en avond dan trekt die regen het land in. De topinkomens bij woningcorporaties worden voorlopig niet aan banden gelegd. Het heeft de rechtbank bepaald. De vereniging van toezichthouders in woningcorporaties had de zaak aangespannen. En Albert Kersies is directeur van die vereniging. Die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh... Ja, Meneer Kersies, de rechter zegt dat minister Blok niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan. Weet u waar de rechter dan op doelt? Ja, de, de wet nog meer in topinkomen waar wij uh, achter staan. Uh, overigens had uh, minister Blok daar onder een regeling voor coöperaties uh, ingesteld. En die regeling heeft hij een eenzijdig opgelegd. En die is uh, onevenredig zwaar voor de sector. Omdat het uh, betekent uh, uh, soms tot meer dan 50% reductie van uh, inkomen. Dus daar hebben wij tegen geprotesteerd. Niet en is tegen te hard, er, er zou te hard worden ingegrepen door Blok op deze manier? Ja, ja het, het, het maximum inkomen binnen de dat daar, daar hebben we geaccepteerd. Maar we hebben gezegd, uh, die regeling daaronder, uh, dat, dat gaat echt veel te ver. Maar uiteindelijk zijn... mag hij straks wel ingrijpen, zegt de rechter. Wat vindt u daarvan? Ja, hij mag uh, uh, nou, in overleg met de sector uh, kan hij een uh, betere regeling neerleggen. Uh, en dat, dat vinden wij prima. Uh, en daar willen we ook graag met hem in overleg. Mm -hmm. maar, en wij zijn ook uh, voor uh, maatschappelijk aanvaardbare inkomens. Uh, maar wat, wat hij nu... Uh, voor 2013 had neergelegd, dat ging veel te ver. Ja, dan gingen sommige mensen gingen zo ongeveer de helft van hun salaris inleveren, hè? Ja, klopt. En uh, dat, uh, dat zou te gortig zijn, uh, zegt u, en dat vindt ook de rechter kennelijk. Hoeveel uh, van die bestuurders zitten nog boven, boven de norm? Boven de balken en de norm. Ja, nou ja, uh... ja u heeft zelf een norm, uh, u hanteert nu zelf een norm, hè? Ja, de meeste, kijk, de bestaande contracten die worden gerespecteerd. En heeft de WNT nu een, een termijn van vier, vier jaar voor. daarna moet worden afgebouwd. Ja. En, uh, ja, de. Want welke norm hanteert u nu? Wij hebben onze eigen een beloningscode voor bestuurders en een honoreringscode voor commissarissen. Ja. En uh, dat uh, gemaximeerd op 187.000 uh, volgens de Balkan en norm. Ja. En uh, aan de van grootte en intensiteit en uh, locatie in het land uh, wordt het steeds minder. Ja. Maar en, uh, Hoeveel van die bestuurders zitten nog boven die 187.000? Uh, ik denk um, 20, 25 tot 20 ongeveer. En alleen van hele grote corporaties. De rest zit er allemaal onder. En alle nieuwe contracten sinds onze codes zijn ingesteld, die uh, voldoen uh, helemaal onze eigen code. Oh, want het probleem zat vooral bij kleine corporaties. Dat is kennelijk opgelost. Nee, er zijn nog een aantal bestuurders van kleine corporaties die te veel verdienen. Dat vinden wij ook. En daar, uh, daar zijn we krachtig mee bezig om dat uh, op te lossen. Maar door de WNT hebben ze nu zeven uh, jaar gekregen om, om zeg maar, die, uh, het af te bouwen. En uh, minister Blok die, uh, die bestudeert nu de uitspraak van de rechter. Uh, ik denk dat hij binnenkort u gaat uitnodigen om eens te kijken wat voor uh, nieuwe plannen er gemaakt kunnen gaan worden. Ja, ja dat, sterker nog, dat is al gebeurd. Dat dus is al wij, gebeurd. Uh, wij, gaan, wij gaan graag in overleg met de minister. om. Uh, om zeg maar voor de minister, voor de maatschappij en voor de coöperatiesector een, een goede regeling af te spreken voor Ik wens u de komende jaren. Veel succes bij die gesprekken, meneer is directeur van de vereniging van toezichthouders. Goedemiddag. ABN nou, AMRO-topman Zalm vindt het tragisch... dat zijn Rabobank-collega Piet Moerland is opgestapt. Dat deed Moerland vanwege de Libor-affaire. De Rabobank moet een boete betalen van ruim 770 miljoen euro... vanwege manipulatie van de rentetarieven. Moerland sprak gisteren zijn spijt uit over de gedragingen van de bank... en daar verbond hij zijn conclusies aan. Zalm wilde niet inhoudelijk op de gang van zaken bij Rabo ingaan... maar hij wilde wel wat zeggen over Moerland. Nou, ik vind het allemaal uh, tragisch. Uh, uh, ik vind dat uh, Moerland... Uh... Uh, ja, zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, hoewel hij er geen schuld aan heeft. Uh, aan de Carrington-doctrine, die in de politiek gold: hè, van ja, je bent niet schuldig, maar je, ben, je bent wel verantwoordelijk. Dus uh, moet je ook de consequenties trekken. Ik vind dat, uh, dat een heel dapper besluit. In Peking zijn vijf mensen gearresteerd in verband met de verongelukte auto... gisteren op het plein van de Hemelse Vrede. de dag reed toen een auto in op de menigte... vlakbij de ingang van de verboden stad. Daarbij vielen vijf doden. Drie mensen in de auto en twee toeristen die omver werden gereden. China spreekt inmiddels van een terroristische actie. Correspondent Marieke de Vries nu in Peking. Marieke, wat weet jij over de arrestaties? Ja, er zouden vijf mensen gearresteerd zijn al tien uur na de aanslag... wat Peking nu dus een terroristische aanslag uh, noemt. Dat zegt de uh, staatstelevisie CCTV. En het gaat om vijf mensen met Oeigoerse namen. Dat is die moslimminderheid in het uh, westen van China... die al uh, jaren vecht voor hun cultuur en ook hun religieuze vrijheid uh, in hun regio... dat uh, voor een groot deel overheerst wordt door Han-Chinezen. Uh, deze vijf zouden betrokken zijn bij de aanslag, medeplichtig zijn, maar in wat voor vorm of hoe, dat is niet bekendgemaakt. En de drie uh, inzitten in de auto die dus om het leven zijn gekomen, daarvan is ook bekend gemaakt dat dat mensen met een Oeigoerse achtergrond zijn. Het gaat daarbij om een man, zijn vrouw en zijn moeder. Ja, dat ging gisteren al, dat verhaal, dat het uh, Oeigoeren zouden zijn. En vandaag zegt China dus inderdaad een terroristische actie. Uh, waarom gebruiken ze die term nu? Ja, ze hebben het zelfs over een zorgvuldig voorbereide terroristische aanslag. In de auto zijn messen, uh, ijzeren straven, benzine... en een religieuze vlag uh, gevonden waar de tekst heilige oorlog op stond. En in het Chinees is dat een woord dat ook gebruikt wordt... ...voor uh, het woord Al-Qaeda, om Al-Qaeda te omschrijven. Maar wat werkelijk de motivatie is om het nu een terroristische aanslag te noemen... ...dat heeft uh, Peking, of in ieder geval de politie, nog niet bekendgemaakt. Nee. Nee. En is het nu zo dat de regering het heel erg gemunt heeft op Oeigoeren? Nou, er is streng gecontroleerd deze week uh, in de Oeigoerse gemeenschap... ...hier in Peking, ook in uh, Xinjiang. Dat is die regio waar de Oeigoeren wonen zijn er veel controles uitgevoerd. De Oeigoeren hier in Peking klagen daar ook over, zeggen dat ze iedere dag hun identiteitspapieren moeten laten zien. En het Wereld Oeigoer Congres, dat in het buitenland zetelt, dat heeft ook al de zorgen geuit... dat Peking dit incident zal gaan gebruiken om Oeigoeren verder te demoniseren als groep. En misschien nog wel nog striktere veiligheidsmaatregelen zal afkondigen in Xinjiang, die provincie waar de Oeigoeren wonen. Dat gebeurde ook in 2009, toen er felle onrusten daar waren en daar 200 doden vielen. Uh, toen werden ook alle maatregelen aangehaald. En daarna uh, zeiden de Oeigoeren nog verder onderdrukt te zijn. Marieke de Vries in Peking, dankjewel. Dit is het NOS-journal met Doorald Meegens. Een uurtje geleden zijn ze geland in Parijs. De vier Fransmannen die drie jaar lang zijn gegijzeld in het Noord-Afrikaanse Niger. Volgens minister Fabius van Buitenlandse Zaken is er geen losgeld betaald. Maar andere bronnen die zeggen dat dat wel zo is. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Uh, Frank, wat wordt er zoal gezegd? Nou ja, de Franse pers is natuurlijk aan het spitten gegaan... Hè, nadat de Fransen zeiden dat er geen losgeld is betaald. Op een rijtje dan. Dagblad Le Monde schrijft... ruim 20 miljoen euro is betaald voor de vrijlatingen van de vier Fransmannen. En dat komt uit een geheim potje van de Franse geheime diensten. Het Franse persbureau AFP zegt... 20 tot 25 miljoen euro is betaald. Niet alleen aan de gijsontnemers, waarschijnlijk al Qaeda is dat aan... maar ook aan tussenpersonen die bemiddeld hebben. Dan is er de klant Le Parisien, die schrijft dat niet de overheid... maar het Franse bedrijf Areva geld zou hebben betaald... Want Areva, daar werkten die Fransen voor die in Niger gegijzeld werden. En het zou gaan om vele miljoenen. En tot slot is er nog onderzoeksjournalist Dorothée Moison. Zij schreef eerder een boek over de business van het gijzelen. Zij zegt er is geen twijfel dat Frankrijk heeft betaald. Want ook bij een vorige bevrijding, bevrijding een paar jaar geleden van drie Fransen... toen is er 13 miljoen betaald. Ja, dus dat zijn allemaal verschillende bronnen die zeggen dat er miljoenen betaald. Zijn alleen Fabius die houdt voet bij stuk en die zegt er is, er is niets betaald. De Franse overheid houdt voet bij stuk. Vanochtend heeft de regeringswoordvoerder het nog eens herhaald. Het beleid van Frankrijk is bij betalen. Geen los geld voor gijzelaars En dat is ook nu gedaan, zegt ja. de Franse regering. Ja. Die vier zijn nu aangekomen in Parijs. Uh, is al bekend wanneer ze zelf gaan vertellen wat ze hebben meegemaakt? Dat zal nog wel even op zich laten wachten. Want ze zijn alle vier nu afgevoerd naar het ziekenhuis. Om het even oneerbiedig te zeggen. Maar daar gaan ze natuurlijk medisch onderzoek krijgen. Om te kijken hoe hun, uh, hoe hun gezondheid precies is. Daarna mogen ze naar een hotel toe. Waar ze met familie ook uitgebreid herenigd worden. En dat volgde natuurlijk allemaal op die landing. Inderdaad even voor twaalf uur vanochtend toen ze aankwamen. Samen met twee ministers die ze waren gaan halen. En ze werden ontvangen op het vliegveld door president Hollande zelfs. Maar natuurlijk vooral door heel veel familie ook. En dat was een emotioneel weerzien na ruim drie jaar. Er werd veel omhelst, veel gelachen en ook heel veel gehuild. Frank Renoud in Parijs, dank je wel. Het aantal Syrische vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvraagt... is dit jaar flink gestegen, staatssecretaris Steven. Als je het met 2012 vergelijkt, toen de oorlog ook al was in Syrië... toen zaten we op een aantal van 450 aanvragen over het hele jaar. En nu tot en met 20 oktober zitten we op een aantal wat rond de 1700 ligt. En om alle asielzoekers onder te brengen... komen er nieuwe centra in Groningen en in Zuid-Limburg. De meeste Syrische vluchtelingen krijgen een verblijfsvergunning. Alleen Syriërs die eerder asiel hebben aangevraagd in een ander land... die mogen niet in Nederland blijven. Een Duitse taxichauffeur die op de achterbank van zijn auto 250.000 euro vond... heeft het geld teruggegeven aan de eigenaren. En de chauffeur weigerde het vindersloon. Hij vond de 12 euro voor de rit wel genoeg, zo schrijven Duitse media. Het geld, die 250.000 euro op de achterbank, is van een ouder echtpaar uit Würzburg. Het is niet duidelijk waarom ze 250.000 euro hadden opgenomen. Sport. Zo vroeg in het schaatsseizoen is er alweer een heuserel. Schaatspakken Schaatspakkengate. Sven Kramer reed zondag een fabuleuze 10 kilometer... met een nieuw, nog niet uitontwikkeld pak. Hij wel, en zijn naaste concurrenten Bob de Jong en Jorrit Berks, maar niet. De vraag is of dat allemaal wel zo eerlijk is. In ieder geval hoort het er wel een beetje bij. Een relletje op weg naar de Olympische Spelen. En dat erkent ook NOC-NSF-technisch directeur Maurits Hendricks. Nou, waar we in ieder geval elke winter spelen met elkaar veel tijd aan besteden, is om ervoor te zorgen dat onze schaatsers uh, het beste materiaal hebben en dus ook de beste kleding. Wat is, nou eigenlijk het, uh, wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan dit pak? We proberen elke keer proberen we, uh, samen met uh, de twee universiteiten in Nederland, maar ook met de producent, om iets te vinden. Wat misschien onze schaatsers weer net wat minder luchtweerstand geeft. Een nieuw stofje is dat? Dat kan een nieuw stofje zijn. De details weet ik ook niet. Dat ja, mag je natuurlijk niet bezig. zeggen. Dat is natuurlijk allemaal geheim, want je wil de concurrentie niet helpen. Ja, nee, to know basis only. Dus, uh, ja, dat, ik weet ook die details niet. Ik weet wel dat uh, daar zitten windtunneltesten bij, daar zitten materiaaltesten bij. En die gaan er inderdaad om dat we, we echt ons maximale best gedaan willen hebben... om die schaatsers uh, de, de, ja, het snelste pak te geven. Ja. En praktijktesten tijdens het NK... Nou ja, goed dat er om testen. Te Kijk hoe, hoe het in het echt is. Ja, ik denk dat je daar een heel goed punt aan snijdt. De boel, testen is natuurlijk wel een, een belangrijk onderdeel van vaststellen of het dan ook daadwerkelijk werkt. Het is voorbarig om nu te zeggen dat we dat hebben vastgesteld, want dat is niet zo. Nou, je reed wel goed, hè? Er zijn, ja, ik vraag me af of dat dan pak lag. Dat, uh, dat dicht ik Sven zelf toe. Maar uh, daar zijn we nog niet. De komende weken worden alle data die verzameld zijn... waaronder die windtunneltesten, uh, die worden geëvalueerd. Die worden ook aan de coaches voorgelegd. En dan is het gewoon aan de coaches en de schaatsers... om te kiezen waarin ze straks in Sotie rijden. Ja, en ze mogen het allemaal ieder zelf weten, hè? iedere schaatser. Uiteraard. Dat ja, is, uh, het dat zijn dat is... verschillende pakken. Het is niet één pak, wat uh, one fits all. Nee, dat is, uh, mm. het is sowieso al maatwerk uh, voor elke schaatser... om te zorgen dat het uh, voor, de, voor de schaatser het beste zit. En vervolgens, ja, het is niet dat zij nu slechte pakken hebben. Dus ze bepalen straks zelf ook waar ze in rijden. Ja. Is het niet moeilijk te verkroppen voor de rest dat de ene er wel al in rijdt... nu tijdens Schoon, toch ook belangrijke competities en de andere niet? Dat kan ik me voorstellen dat dat gevoel bestaat. In die zin waren zowel de KNSB als wij er ook door verrast. Um, we zitten in een testfase. De producent heeft uh, nadrukkelijk kennelijk Sven gevraagd om daarin te testen in de trainingen. En Sven heeft zelf besloten om dat ook in de wedstrijden te doen. Ja, dat is iets tussen hem en de producent geweest. Is dat geen oneerlijke concurrentie? Nou ja, als je het aan mij zou liggen... dan moeten we wel eens nadenken of we daar voor de volgende cyclus... dan kennelijk ook weer afspraken over moeten maken. Uh, ik denk dat dat wel meevalt. Nogmaals, uh, we weten niet wat de uitkomsten zijn. Sven voelde zich daar goed bij. Uh, dat is nog maar de vraag of dat voor alles gaat, zoals zo is. Ja. Maar u bent chef de mission. Uh, levert dat geen probleem op in de ploeg straks? Als het de een wel, zeg maar, de lange meegeoefend heeft en de ander niet? Nou, dan, dan moeten of we... ogen? Dan moeten we allereerst heel zeker weten... dat het echt voor iedereen een sneller pak is. Dat is niet vastgesteld, dat weten we ook nog niet. Nee, het is we, wel argwaan we zitten in de test Fase, dus die is, die is echt uh, te vroeg. Ik zeg er wel bij dat uh, wij werden daar ook door verrast. Nou ja, kennelijk moet je daar dan ook afspraken over maken. Dus dat zullen we voor een volgende cyclus onthouden. 14 minuten over 1. Nog één keer de hoofdpunt uit dit bulletin. Bestuurders van woningcorporaties hoeven voorlopig geen salaris in te leveren. De wet die de loonmatiging regelt is volgens de rechter onzorgvuldig ingevoerd. Het incident van maandag op het plein van de hemelse vrede in Peking... was volgens China een terreuraanslag. In de auto is onder andere een verwijzing naar Al-Qaeda gevonden. En door de oorlog vragen steeds meer Syriërs asiel aan in Nederland. Tot nu toe hebben al 1700 Syriërs asiel aangevraagd. Ze dus krijgen vrijwel allemaal een verblijfsvergunning. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Petra Links van het NIOT. Die bezig is met een archief over de bloedige burgeroorlog in Rwanda. Voor de reportageserie in de praktijk kijken we deze week... hoe onze ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Eén manier is een mantelzorgwoning. Je vader of moeder gewoon bij je in de tuin. Of zoals bij deze mevrouw op het erf aan de rand van een weiland. En heerlijk als ik morgens uit bed kom... En ik... Doen de deur open, kijk zo. En dan zag je daar van de week de zon opkomen als een rode bal. En dus daar zijn de schapen, daar lopen de drie paarden. Nou wil je nog mooier. En om half twee beginnen we aan stand.nl. De stelling dan, de Rabobank onderneemt genoeg actie om het vertrouwen te herstellen. Bent u daar maar eens of oneens, sms dat naar 7070. Kost 50 cent, u mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook naar de website www.standpunt.nl of twitteren. Eens of one eens doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. In 1994 was er in Rwanda een bloedige burgeroorlog tussen Hutus en Tutsis. In honderd dagen tijd werden 800.000 mensen vermoord. Zoals in elke oorlog is er vaak grote chaos en gebeurt er zoveel... dat historici achteraf maar moeilijk kunnen reconstrueren... wat er nou allemaal precies is gebeurd. En een uitgebreid archief zou dan helpen en daar wordt nu hard aan gewerkt. En nog wel door een Nederlander, Petra Links. Archivaris bij het NIOD, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Hartelijk welkom. Goedendag. We bent bezig met een haalbaarheidsonderzoek... naar het archiveren van genocide-documentatie in Rwanda. Waarom doen ze eigenlijk een beroep op Nederland, op een Nederlands instituut? Um, wij zijn gevraagd door een lokaal herinneringscentrum uh, in de hoofd, die, dat gelokaliseerd is in de hoofdstad van Rwanda, dat is in Gigali. En uh, daar is een aantal jaren geleden een begin gemaakt met een genocidearchief. Um, en deze instelling heeft het NIOT gevraagd om hen te adviseren uh, bij de totstandkoming van een grotere instelling waar genocide gerelateerd materiaal toegankelijk zou moeten worden gemaakt voor onderzoek. En ze hebben specifiek aan het NIOT, uh, gevraagd om hen daarin te adviseren. Omdat het, uh, het NIOT direct opgericht is naar de Tweede Wereldoorlog. En ervaring heeft um, met het toegankelijk maken van dit soort zeer kwetsbare oh. archieven. En in dat centrum in Kigali, wat, wat, wat is daar al nu dan? Uh, dat centrum wat er nu is, dat uh, herbergt um, een museum. Uh, ze doen educatie, voorlichting uh, over de genocide aan, aan jongeren daar. En ze beheren um, onder andere veel um, getuigenverslagen van mensen. Ja, Kijk aan, dus dat is daar al te, te vinden. Maar goed, ja. dat, moet, dat moet eigenlijk veel uitgebreider. Uh, nou, uh, u, u, u bent zeg maar nog vrij jong... Als ik dat zo mag zeggen, Dus toen hij het allemaal speelde, was u twaalf of zo, heb ik uitgerekend? Ja, dat klopt. Ja. Iets, hoe is het om dat allemaal terug te lezen? Want ik kan me voorstellen dat je dan, als je twaalf jaar bent, met hele andere dingen bezig bent dan met de oorlog in Rwanda. Ja, dat klopt. Dat is een, een, een verschrikkelijke genocide geweest die, die daar heeft afgespeeld. Uh, ik was zelf erg jong in die periode, dus ik, ik kan me daar weinig van herinneren. Um, um, maar ik spreek met name nu mensen daar die het uh, daar toen hebben meegemaakt. En ja. Dat, ja, dat is... Dat kan ik, me niet echt, kan ik me niks bij voorstellen. Nee, hoe hoe nee. moeilijk is dat om al die verhalen te horen... en ook inderdaad al die stukken te lezen? Um, dat, dat heeft zeker impact. Ja, dat is heel heftig. Ja. Ja. Of, of ben je dan ook gewoon de onderzoeker, de archivaris... die, die dat ook een beetje moet scheiden misschien? Uh, ja, uh, het, in eerste instantie gaat het om, het om het bewaren... en het toegankelijk maken van het materiaal... en dat het ook in de toekomst nog kan worden geraadpleegd door onderzoek. Dus het is inderdaad niet de bedoeling dat, uh, dat ik me dagelijks ga bezighouden... met de ernst van de situatie die zich daar in 1994 heeft afgespeeld. Maar met name te zorgen dat mensen in de toekomst... daar meer over te weten kunnen komen. Ja. En, en wat is dat dan vooral? Is dat vooral heel veel papierwerk doorspitten? Um, ja, wat we doen is we hebben nu contact met dertien verschillende instellingen die in Kigali zitten. En zij beheren allemaal archieven die genocide-gerelateerd materiaal beheren. Een van die instellingen is uh, het Katjatja-archief. Uh, dat, uh, dat is het archief van tribunalen die na de genocide hebben plaatsgevonden in Rwanda. En dat gaat om zes kilometer papier en zes miljoen documenten. Dus dat is inderdaad ontzettend veel papier. Um, maar dat is slechts één van de instellingen. Daarnaast hebben wij ook contact bijvoorbeeld met um, instellingen die. Uh, videoarchieven hebben, fotomateriaal, audiomateriaal. Dus het is eigenlijk heel divers. Ja, is er genoeg materiaal? Want we, we zeiden het al, er is een, een, een hoop chaos natuurlijk op dat moment in zo'n oorlog. Er zijn kennelijk toch mensen geweest die die materiaal hebben bewaard... of die van later hebben gedocumenteerd. Ja, heel veel van het materiaal is ook na de genocide gevormd. Wat ik net noemde, bijvoorbeeld de tribunaalarchieven... dat zijn uh, uh, verslagen van rechtszaken die na de genocide hebben plaatsgevonden. Dus daar hebben getuigen, hebben daar verklaringen afgelegd... en dat is allemaal gedocumenteerd. Ja. Ja. Ja. In hoeverre is dat... Uh, ja, ik weet niet eens of dat dan een taak voor, voor u is... maar in hoeverre is dat dan ook nog de waarheid? Zeg maar? Want ik, ik kan me zo... Ja, in de ene beleeft iets anders dan de ander natuurlijk... met dit soort getuigen. Het is altijd lastig om, om nou te bepalen of het nou echt zo is geweest. Ja, dat klopt. Dat is ook een hele ingewikkelde vraag. En ik weet ook niet of dat een vraag is... die. Uh, dat is echt een vraag die historici later zullen moeten beantwoorden... bij het interpreteren van het materiaal. Maar waar wij ons in eerste instantie nu op richten... is om datgene wat er nu is te bewaren en toegankelijk te maken. Ja. Eh, zodat onderzoekers later dat soort vragen kunnen gaan stellen. Ja. De, de, de omstandigheden waaronder dat daar ligt opgeslagen. We weten van archivarissen die vinden altijd... het moet een bepaalde temperatuur zijn. En, uh, ik kan me zo voorstellen dat dat daar ietsje anders is. Ja, dat, dat, dat klopt. Het, is, uh, het materiaal wordt... Uh, er is in ieder geval heel veel behoefte aan conservering. Uh, het is zeker niet het geval dat er een sprake is van een stabiele temperatuur. Uh, als ik bijvoorbeeld over die tribunaalarchieven spreek... die, uh, die, die, die liggen gewoon in een, in een veilige opslag. Wel uh, op de police, uh, police headquarters. Uh, maar het, ja, er komt licht bij het materiaal. Er kunnen beesten bij het materiaal. Het is warm, het is koud, het is vochtig. Het is alles tegelijkertijd. Dus precies datgene wat je niet zou willen Wordt, hebben. Wordt u daar wel zenuwachtig voor? Nou, zenuwachtig niet. Want ik denk dat we er nu aan werken om het daar te verbeteren. Ja, nee, precies. Want het, dan, de bedoeling is dat het uiteindelijk een soort gedigitaliseerd wordt, lijkt me ook. Ja, de bedoeling is dat het gedigitaliseerd is, uh, uiteindelijk. Maar in eerste instantie ook dat het materiaal wat er nu is... ook dat het in vorm beter wordt opgeslagen. Want uh, om dat echt te kunnen digitaliseren, daar gaan jaren overheen. Dus eigenlijk wil je ook het papier voor die tijd beter bewaren... dan wat er nu mm. gebeurt. Het is eigenlijk allemaal op papier, hè? Want we, we praten nu over, uh, wat is het, begin jaren negentig geweest... dus toen... Uh, of, nee, we uh, uh, praten over het natuurlijk uh, eerder, maar um, uh, dat, toen was het internettijdperk net een beetje begonnen, uh, dus, dus heel veel gewoon nog op, op tastbaar papier. Ja, klopt. Heel veel zit inderdaad op analoge dragers, zoals we dat noemen, dus heel veel papier, uh, maar ook heel veel audio zit op cassettes en dergelijke. Uh, uh, maar tegelijkertijd is er ook heel veel interessant materiaal wat nu gevormd wordt. Bijvoorbeeld mensen die nu hun, uh, hun, getuigen, hun getuigenis afleggen, dat gebeurt wel digitaal. Dus het is heel hybride, zou je kunnen zeggen. Uh. Zowel digitaal en analoog. Hoe kan het Eigenlijk dat ze er nu pas echt aan beginnen en echt werk van maken, want we zijn twintig jaar verder. Uh, dat heeft er voor een deel mee te maken dat die tribunaalarchieven uh, ook pas na de, na de genocide zijn gevormd. Uh, bovendien uh, lag, het, uh, lag het land uh, ja, was het, lag het in duigen, zou je kunnen zeggen, na de, na de genocide en was er echt behoefte aan een wederopbouw. En dat is een fase die, die eerst is ge, eerst geweest. Um, en tegelijkertijd is het een heel ander soort land als Nederland. Wij hebben hier een hele lange archiefcultuur, en uh, waarbij we een wet hebben die zegt wat er met overheidsarchieven moet gebeuren, waarbij we duidelijke richtlijnen hebben voor hoe daarmee moet worden omgegaan. Mensen worden hier opgeleid. En dat is iets waar uh, ja, in Rwanda gewoon nog heel nadrukkelijk aan gewerkt moet worden. Dus we beginnen eigenlijk op een heel ander startpunt. En, eigenlijk, en ik zei het in het begin even. Eigenlijk is het een haalbaarheidsonderzoek he, wat u doet. Of het, of het mogelijk is om zo'n archief daar neer te zetten. Uh, uh, of, of is dat eigenlijk al zeker? Nou het haalbaarheidsonderzoek ligt, richt zich met name daarop. Dat uh, het materiaal wat van belang is voor onderzoek naar de genocide. Is nu in handen van verschillende instellingen. En wat we nu eerst willen doen samen met een Britse NGO. Dat is, de, uh, dat is Trust, Die heeft het niet gevraagd om hen te adviseren. Bij het opzetten van een soort van partnership met deze instellingen. En die haalbaarheid dat gaat met name ook daarom. Lukt het om zo'n zo'n samenwerking op te zetten. Ja. En vervolgens zal er dan uh, ja, moeten kijken... hoe dat uh, financieel uh, ook daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen ja, worden. Ja, want er moet natuurlijk ook weer geld voor komen voor dit soort dingen. Ja. Um, nou, nu kennen we het niet, Jod, hier in Nederland ook uh, van de oproepen aan Nederlanders... om vooral niks weg te gooien wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want alles kan uh, nuttig zijn. Uh, wordt dat ook aan de Rwandese gevraagd? Uh, nou, niet om dat naar Nederland op te sturen. Dat sowieso niet. Uh, <laughs> maar ik kan me wel voorstellen dat als we straks wat verder zijn... en er is daar lokaal een goede instelling, een goed archief... dat dat ook uh, mensen in Rwanda zal oproepen en ook misschien wel zal aanzetten... om hun eigen materiaal, wat ze misschien nog thuis hebben liggen... naar die instelling te brengen. Dus misschien uh, dat daar ook wel niet-weggooiacties gehouden zullen ja. gaan worden. Kunt, ja. kunt u dit eigenlijk vanuit Nederland doen of, of moet u ook echt heel vaak daarheen? Uh, nee, dat kan niet alleen vanuit Nederland. Uh, dus ik... Uh, ik Ben heel recent daar geweest, ook met een aantal collega's, en in de maand november gaan we daar opnieuw naartoe. Om ga ik daar opnieuw naartoe om om met de mensen ja. daar te werken aan en, het onderzoek. En u doet het niet allemaal alleen? Nee, dat doen we zeker niet allemaal alleen. We, uh, uh, zoals gezegd, we, zijn, we hebben een adviesaanvraag gehad vanuit Rwanda. Dus het daadwerkelijke werk gebeurt heel veel door de mensen daar lokaal. En verder werken we ook samen met een instelling als King's College. Dat is een universiteit in Londen. En we hebben contacten in de Verenigde Staten met de Shoah Foundation. Kijk aan, Wordt het een soort levenswerk? Of? Van mij bedoelt ja. u? Nou, zover was ik eigenlijk nog niet, maar wie weet. Ja. Ja, als ik dat zo hoor, uh, wat is het, zes kilometer aan, uh, aan papierdozen? Uh, nou. Ja, dat is een onvoorstelbare klus. Maar ik hoop ook vooral dat de mensen het uiteindelijk daar gaan doen. Uh, wat ik echt hoop is dat het gaat lukken om heel veel expertise... ook uh, vanuit Nederland, maar ook vanuit andere landen in West-Europa... dat juist daarheen te gaan brengen... zodat mensen daar uiteindelijk het zelf kunnen gaan doen. Ja, dus het is ook een beetje daar uh, de mensen aan de hand nemen... en het laten zien hoe, het, hoe dat er moet. Uh, dus binnenkort alweer die kant op, hè, begrijp ik? Ja. Goed, dank voor het gesprek. Veel succes daar. Dank u wel. Petra Links, archivaris bij het NIOT. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het kabinet bezuinigt op de zorg en staat een participatiemaatschappij voor. En daarin moeten we onze ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Eén manier is om je vader of moeder in de tuin te laten wonen. Of in het geval van mevrouw Beets, op het erf van de boerderij. Zij woont daar in een mantelzorgwoning. Maarten Bleumens ging naar de Beemster en bekeek de situatie eerst met de schoondochter van mevrouw Beets. Uh, lopen we even het taluutje op? Volgens mij hebben we dan het beste uitzicht, hè? Um, de manszorgwoning van mijn schoonmoeder staat uh, aan de ene kant van de N244... en de boerderij waar zij 55 jaar heeft gewoond... aan de andere kant van de N244. En um, nu en ja, gaat... Dan gaan wij op de boerderij wonen strakjes. Ja. En uh, mijn schoonmoeder zit dus nu al in de manszorgwoning. En het is, nou, ik denk, één of twee minuten lopen van de boerderij... naar de manszorgwoning. Dus wij zitten lekker dichtbij. Ja. Zullen we eens even binnen gaan kijken? Ja, prima. Zo stappen we lekker de warmte binnen. Dag mevrouw Beets. Ja. Dank dat ik even in uw mooie nieuwe woning langs mag komen. Ja, ik ben wel trots op het huisje. Ja, echt waar. Ja, echt waar, ja? Ja. Ik heb een hersenbloeding gehad. Maar we zijn wel een huiswezen geweest Op een vlekje in de bejaardenwoningen. Oh, maar als je daar gewoond hebt. Dan denk je... Nou, om eerlijk te zeggen, ik was dwars. Echt waar dan denk ik, hier ga ik niet wonen. Toen kwamen we terecht bij Ruud Dirksen... van Pas Aan, een bedrijf wat uh, dit soort mantelwoningen neerzet. Hoe, hoe prefab is deze woning waarin wij zitten? Ja, wij hebben een woning ontwikkeld... bewust van hele traditionele materiaal. Dus gewoon betonnen vloer, stenen buitenkant, uh, houten ramen. Uh, maar wel dat die verplaatsbaar is. Dus dat die tijdelijk... Uh, in een uh, tuin in de regel staat. Hier staat hij echt. Dit uh, is de woning die het verste van de hoofdwoning, om het ja, zo ja. uit te drukken staat. U heeft het ook in kleinere uh, omstandigheden? Ja, gaat dit ding op een wagen of wordt het in delen in elkaar gezet? Hoe moet ik dat voor me zien? Gewoon praktisch. Hij is, uit, hij is weer een stuk uit elkaar uh, ja. te halen en gaat dan inderdaad op de vrachtwagen. Uh, hup naar een volgende locatie. Dat hebben we al een aantal keren gedaan. Ja, uh, ik zit hier op een reuze plek. U zei net uh, over het uitzicht in de slaapkamer. Nou, u, u moet het mij eigenlijk even laten zien, kan dat? Nou, je mag erin kijken hoor. <lacht> ja. Wat je ziet is de regelgeving is enorm aan het veranderen. A, er is aangekondigd dat alle verzorgingshuizen in Nederland gaan sluiten de komende vijf jaar. Dat is de ene. En de andere uh, maatschappelijke ontwikkeling is dat er veel meer eigen bijdragen gegeven worden. En die twee dingen bij elkaar maken dat wij inderdaad een verviervoudiging van de vraag hebben. Uh, het kabinet heeft drie weken geleden aangekondigd... dat dit soort oplossingen helemaal vergunningvrij gaan worden... voor de duur, zolang er sprake is van mantelzorg. Even heel praktisch, wat, wat kost zo'n woning? Deze woning zoals we hem hier uh, bestaan is zo'n 135.000 euro. Uh, daar komen dan nog zo'n 20.000 euro verplaatsingkosten bovenop... Als iemand hem na een aantal jaren niet meer nodig heeft... dan is onze verwachting, dat hebben we nu een aantal keren kunnen waarmaken... dat men in euro's ongeveer hetzelfde bedrag ervoor terugkrijgt. En heerlijk als ik morgens uit bed kom en ik doe de deur open. Kijk, zo. En dan zag je daar van de week de zon opkomen als een rode bal. Nou wil je nog mooier. En dus daar zijn de schapen, daar lopen de drie paarden. En... Ja, het is wat anders dan een fletje dit, hè? Ja, is ja. helemaal mooi. Ja. Ja, we hebben heel bewust gekozen om een, uh, een hoog voorzieningenniveau, een hoge kwaliteit, want ja, je leeft er wel, uh, dus hij is hartstikke goed geïsoleerd, uh, luxe voorzieningen, veel dingen met een afstandsbediening, heel geavanceerd systeem van verwarming en koelen. Even een rare vraag, maar uh, heb je er wel eens aan gedacht hoe je zo'n huisje zou moeten inrichten voor een Chinese ouderen? Oh, dan, uh, dan gaat hij uh, op een leuke Chinese wijk. We zijn met een Zaanse schanshuisje zijn we bezig okay. geweest. Waar inderdaad, dat helemaal niet groen wit nou, Als je wilt weten hoe het voor een Chinees iemand zou moeten... moet je morgen even luisteren. Toen we ook hier kwamen wonen bijvoorbeeld... Hebben ze gedacht, oké, okay, het zijn Chinezen, het zijn ko korte mensen en zo. Oké, okay, het toilet was zo laag. Je kreeg kniepijnen ervan, we moesten hogere vragen. Maar de douche omgekeerd was zo hoog. Dan denk je ook van, ja, wat is dit nou? <laughs> Morgen dus in de reportageserie de vraag hoe we rekening moeten houden... met ouderen in onze multiculturele samenleving. Zometeen is de standpunt de stelling... de Rabobank onderneemt genoeg actie om het vertrouwen te herstellen. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Mark Visser. Bestuurders van woningcorporaties mogen voorlopig een topinkomen blijven houden. De rechtbank heeft een scheep gezet door een maatregel van minister Blok... om de hoge inkomens aan te pakken. Volgens de rechter mag Blok wel ingrijpen... maar kan de manier waarop hij het nu wil niet door de beugel. Uit het corruptieonderzoek naar de Limburgse senator Jos van Rij... blijkt dat een politieman vertrouwelijke informatie heeft gelekt. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De agent zou in januari 2012 informatie hebben doorgespeeld... aan een van de andere verdachten in het onderzoek. Onderzoek draait onder andere om de vraag... of een projectontwikkelaar steekpenningen betaalde aan van Rij. In Den Haag is een man van 22 omgekomen bij een achtervolging met de politie. Hij zat samen met een man van 25 op een scooter die op een politieauto botste. De man van 25 raakte zwaar gewond. De twee droegen volgens de politie geen helm en reden met hoge snelheid. En studenten kunnen sinds zondag niet bij hun financiële gegevens bij de dienstuitvoering Onderwijs in Groningen. Dat komt door een storing in het datacentrum van KPN. KPN weet nog niet wat de storing in het datacentrum heeft veroorzaakt en hoe lang de problemen nog duren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Met een boete van 774 miljoen euro voor het Libor-schandaal... lijkt ook de Rabobank niet heel hard door de crisis te komen. Volgens de toezichthouders zou de Rabobank het Libor-rentetarief... hebben gemanipuleerd om valse data aan te leveren. Naar aanleiding van dat schandaal kondigde bestuursvoorzitter Piet Moerland... gisteren zijn vertrek aan. Dames en heren, ik heb het besluit genomen om per vandaag... vervroegd afscheid te nemen als bestuursvoorzitter. Wel overwogen, maar met pijn in het hart... na 30 jaar in de toporganen van Rabobank te hebben gefunctioneerd... Ik zou anders volgend jaar met pensioen zijn gegaan. Bij het Libor-schandaal zijn ongeveer 30 handelaren van de Rabobank betrokken. En ook zijn zij volgens de bestuursvoorzitter aangepakt. Heeft de Rabobank voldoende gedaan om het vertrouwen te herstellen? Of zijn dat vooral acties voor de bune En heeft de Rabobank nog een lange weg te gaan? Ik praat erover met Peter Verhaar. Die is financieel commentator en oprichter van Alex Beleggersbank. Meneer Verhaar, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan begin, kort antwoord. Ja of nee, daar komen ze. Rabo-topman Moerland speelde gisteren een mooi toneelstukje. Uh, nee. Het is tijd voor een bank die het anders doet. Ja. Dat was een slogan he, van de Rabo. En de uh. Rabobank moet nog meer door het stof. Mm, ja. Oké, okay, nou we krijgen zo meteen ruim de tijd om dat allemaal uh, verder uit te leggen. Uh, we hebben ook de stelling en daar willen we graag onze luisteraars ook oproepen om daarop te reageren. De Rabobank onderneemt genoeg actie om het vertrouwen te herstellen. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. De website www.standpunt.nl ook daar kunt u eens of oneens uh, aan kruisen. En hetzelfde geldt voor Twitter, eens of oneens, maar doe het dan wel met het hekje standpunt. Dan komt alles keurig onder elkaar te staan en dan kunnen we die optelling maken. En dan hebben we straks een soort, uh, ja, een soort van wat we ervan vinden met z'n allen. Eerst maar eens naar u, meneer Verhaarde. Stelling, de Rabobank onderneemt genoeg actie om het vertrouwen te herstellen. Eens of oneens? Ik ben oneens. En waarom? Nou, ik vind in de eerste plaats. Kijk ik even naar de handelaren die het gedaan hebben. Ik had liever gezien dat de Rabobank deze mensen echt had aangepakt. En niet een deel van hun bonus had afgepakt. Maar gewoon hun volledige bonus had teruggenomen. En ook de bonussen die ze in het verleden allemaal hebben gekregen. Dat had een beter signaal geweest. Tweede plaats. Ik respecteer het. het uh, nou ja, het vertrek van Moerland, daar zullen we het direct nog even over hebben. Mm -hmm. Maar de man die eigenlijk had moeten vertrekken, is natuurlijk de man die verantwoordelijk is geweest voor, voor deze uh, business. En dat is meneer Schat. En die is één, hij mag blijven zitten. En twee, hij neemt ook nog een hele prominente rol nu over in de ja, in de toekomst van de, van de Rabobank. Want we zagen hem gisteren bijvoorbeeld in nieuwshuur zitten. Exact, hè, als, als om, om het woord te voeren namens exact. de bank. Nou ja, en dat, ja, dat. Voor mij is dat bijna een. Dat is voor mij echt zeer ongeloofwaardig. Uh, hij was al eerst verantwoordelijk voor, het, uh, zeg maar voor dit uh, voor deze business. Hè, betreft het uh, internationale. Uh, deel van de, van de Rabobank. Uh -huh. uh, ja, je weet nooit of de man ervan geweten heeft. Maar dat is ook niet relevant. Hij is verantwoordelijk en hij had gewoon de eer aan zichzelf moeten ja. houden. En had net als uh, Moerland moeten zeggen, ik, uh, ik vertrek. En, en Moerland kon dat makkelijker doen omdat hij toch al weg zou gaan? Nou ja, dat, dat, dat is waar. Uh, u, u stelde de eerste vraag, is het een heel stukje? Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, het is makkelijk, hij zou gaan. Uh, het, het, je gaat het gauw zien als een, uh, als een offer, dat, uh, dat, een makkelijk offer wat gebracht wordt. Maar ik denk dat hij... Zoals hij terecht zei, ik ben de eerstverantwoordelijke en ik neem ook de verantwoordelijkheid. Ja. Maar dat, dat neemt niet weg dat degene die echt verantwoordelijk is voor de fraude. en laten we het niet als stoel of bankenschouw, het is echt fraude geweest. Zo staat het ook in de aanklacht die is ingediend. Ja, daar had de eerstverantwoordelijke, die schat, had ook moeten vertrekken. Ja. Want, want uh, als ik, die, die, ik heb gisteren die hele toespraak gehoord natuurlijk van, van Moerland. en daarin zegt hij min of meer toch van. ja, wij, de leiding van de bank, uh, wisten het gewoon allemaal niet. We zijn wel verantwoordelijk, maar we wisten het niet. Ja, nou, ik, nou laat ik zeggen, vanuit Moerland kan ik me daar uh, iets bij voorstellen... maar vanuit de positie van Schat zeker niet. Uh, Liber is echt een van de allerbelangrijkste uh, rentevoeten... die er zijn in de wereld. Daarvoor zijn die boetes ook zo verschrikkelijk hoog. Ja. Als je er alles aan gedaan hebt om in het panel te komen... om die rentevoeten te mogen vaststellen... Ja, dan moet je je toch ook op de hoogte hebben gesteld van... hoe gaat dat precies, hoe, werkt, hoe is dat proces... en zijn er mogelijkheden om dat proces te beïnvloeden... Ja dan, ja, dan moet ik gewoon aannemen dat je er ook van geweten moet hebben. Ja. Wat, wat vond u verder van die videoboodschap van Moerland? Ja, dat vond ik een zeer respectvolle uh, toespraak. En je ziet dat de man ook uh, na 30 jaar Rabo. Mm -hmm. eigenlijk zegt van ja, ik, heb, ik had een hele mooie bank. En die is de afgelopen jaren is het beeld totaal uh, te gronde gericht. En je ziet hem worstelen met dat, met dat beeld. Ik, ik heb daar wel respect voor. Nou ja, ook, ook omdat we uh, nou, juist het beeld hadden van die Rabobank... en dat was zelfs hun, hun slogan volgens mij... Hè, van dat het ja. een, een bank met ideeën... maar ook inderdaad ik, een, een bank die het anders doet ja, dan al die anderen. Ja, zeker. En, nou ja, als ik dan toch nog een, een lans mag breken... waar het me niet altijd in dank wordt afgenomen voor, voor de Rabobank... Uh, het betreft hier dertig mensen die fraude hebben gepleegd... met deze libor -rijf. En in die hele divisie zitten waarschijnlijk enkele honderden mensen. Maar er werken 60.000 mensen bij de Rabobank. De meeste werken op een lokale bank, die redelijk zelfstandig zijn. Die hebben eigenlijk niets met deze hele affaire te maken. Nee. Eigenlijk ook niet met alle andere affaires... waar de Rabobank mee te maken heeft gehad. En... Ja, dan, dan, dan gaat het mij wel aan het hart, hoor. En dat zie je ook dat, uh, dat, dat Moerland daar ook mee worstelt. Heel veel mensen hadden gewoon geen flauw idee uh, waar dit over ging. Sterker nog, ik, weet, ik, bij, uh, ik ben zelf on, een tijdje onderdeel geweest van de Rabobank... toen ik nog baas was van Alex Beleggersbank. En wij wisten dat veel lokale contoren helemaal niet zo blij waren... met die internationale activiteiten van, uh, uh, van de ja, Rabobank. Ja. Dijsselbloem heeft dat ook gezegd. Hij uh, zegt van deze vorm van fraude... staat mijlenver van de coöperatieve gedachte en, van Rabobank. Precies. Ergens, is het dus, ergens heeft de bank zijn, zijn wortels... Hè, zijn coöperatieve wortels uh, uh, verlaten. Of verlogend. Het is maar net hoe je het wil noemen. En uh, Dat heb je natuurlijk bij... Ook bij ABN Amro en ook al bij ING gezien, op het moment dat de Angelsakkische bankcultuur met handelaren die eigenlijk voor zichzelf werken en niet voor de bank werken, als dat de, overheid krijg, de overhand krijgt in de raad van bestuur, ja, dan zie je een bank langzaam afglijden. En dat is, ja, dat is, uh, dat is treurig. En als u ook aan mij vraagt, ja, doet de bank genoeg? Dan zeg ik: nee, dat doet de bank niet genoeg. Eigenlijk moet de bank weer terug naar haar coöperatieve roots. Naar, na, terug naar die lokale banken. Dus dat, dat is eigenlijk het advies nu. Want ja. ze hebben de AAA-status verloren. Ja, dat, dat, gaat, dat zou kunnen gaan gebeuren. Oké, okay, dat, dat, dat dreigt dus dan. Dat iemand, dreigt, hè. Uh, maar goed, ja, dit schandaal helpt niet mee, lijkt me. Nee. Kijk, we moeten even, even AAA heeft te maken met het financiële weerstandsvermogen van de bank. Ja, die, die, die, die, die 750 miljoen euro schade is echt... Dat is volgens mij nog peanuts. Ja. Uh, dit jaar hebben ze Robeco verkocht voor anderhalf miljard... Dus ja, ze kunnen die boete zo betalen. Dus, en de bank had al een voorziening getroffen vorig jaar uit de winst. En het eigen vermogen ligt zo rond de 40 miljard. Dus met dat financiële weerstandsvermogen van Rabo is niet zoveel mis. Terwijl er toch ook berichten zijn dat het helemaal niet zo goed gaat met ja, de Rabobank? Ja, dat, dat, dat, dat, dat zou mijn volgende punt zijn geweest. Kijk, we weten allemaal dat er nog... Dat er, dat Rabo als de grootste hypotheekverstrekker in Nederland... met een uh -huh. marktendeel van 40%, ja, daar kunnen problemen zijn. Rabo is ook een grote vastgoedfinancier... en daar kunnen problemen uitkomen. Dus ik zeg niet dat de Rabobank geen problemen gaat krijgen... maar op zich, die boete is vooral een reputatieprobleem... en niet, is niet zozeer een probleem met de winstgevendheid... Of het weerstandsvermogen van de Rabobank. En, en, en ze hadden daar ook een rekening mee gehouden dat ze die boete kregen, want dat was natuurlijk al veel langer. Het speelde al ja, veel langer. Dus. Zeker. Alleen we, niemand weet hoe groot de voorziening was, dus we weten ook niet of de bank geschrokken is van de, van de boete. Ik, ik, ik ben wel geschrokken van de boete. Ik had hem niet zo hoog verwacht. Hij is bijna net zo hoog als de boete die uh, de Zwitserse bank UBS heeft gekregen. En in tegenstelling tot wat meneer Schat zegt van ja, het, het geeft aan dat de toezichthouders strenger worden. Nee, ik denk. Dat het blijk geeft dat de Rabobank heel nauw en heel mm -hmm. diep in deze affaires zat. Een flink aandeel erin had, inderdaad. En een heel flink aandeel erin had. En ook als je de mailtjes leest. die met name het Amerikaanse justitie-departement heeft gepubliceerd. en ja, daar, daar, daar lustte de honden geen brood van. En dit was echt echte fraude. En dit speelde zich niet alleen af op het niveau van individuele handelaren, ook het management. Zeker het management in Londen, maar ook het management in Utrecht, heeft hiervan geweten. Ja. En dat heeft een rol gespeeld bij de hoogte van de boete. Nou zegt u eigenlijk van ja, ze moeten gewoon terug naar uh, waar ze goed in zijn: gewoon de coöperatieve bank uh, ja. zijn. Uh, uh, de, de, de bankieren rond de kerktoren, ja. de vroege Heemskerk. Heemskerk, ja. hè? En ik denk dat ze daar naar terug moeten. Ja, maar hoe, hoe moeilijk is dat? Kan dat maar zo? Nou ja, dat, ze hebben dat altijd gedaan. En nogmaals, uh, deze fraude is ernstig maar is gedaan door een relatief kleine groep binnen de bank. Uh, nog steeds kunnen de lokale banken uh, hun rol spelen... als het gaat om het spaarbedrijf, of om het hypotheekbedrijf... of kredietverlening aan bedrijven. Uh, wat mij wel zorgen baart, is dat dit soort incidenten... de toezichthouder zullen, dwi zullen uh, dwingen om nog scherper uh, te kijken... naar de gang van zaken binnen Rabobank. En dat betekent over het algemeen dat die mooie lokale onafhankelijkheid... die die kantoorraden hadden... Dat die wordt ingetrokken. En dat ze echt aan de teugels van het hoofdkantoor gaan lopen. Ja. En dan raak je wel iets kwijt van het coöperatieve karakter. Over de toezichthouder gesproken. Daar kan je toch ook nog allerlei vraagtekens bij stellen. Want die zat er ook bij toen dit allemaal gebeurde al die ja, jaren. Ja, nou ja. Dat is uh, eigenlijk alle schandalen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Uh, daar, blijkt, daar blijkt dat de toezichthouder keek naar. En, uh, en deed er niets aan. Nee. Het, is, uh, ja, het, is, het is treurig om te moeten constateren dat uh, de Nederlandse bank, uh, uh, kijk, als de bank moet weten hoe belangrijk LIBOR is. En, maar de centrale bank moet het helemaal weten. En blijkbaar heeft ook de centrale bank nooit in haar controles bij de Rabo... is gekeken, hoe gaat dat nou precies, dat nee. doorgeven van die rentepercentages? En mogen we, mogen we ook eens meekijken in die, in die mailwisselingen? Dus ja, ik, ik vind DNB heeft natuurlijk hier ook een, ja. een hele grote... Uh, rol in gespeeld. Onze luisteraars komen altijd onmiddellijk met uh, suggesties in, in dit soort gevallen. Ja. Hier zegt iemand op onze site, uh, de minister van Financiën moet gewoon, uh, had al lang de banklicentie moeten intrekken van, van uh, Rabo. Ja, dat... Nou ja, één zou dat dan denk ik een, uh, een gigantische ramp betekenen, want nogmaals Rabo is één van de allerbelangrijkste pa partijen in Nederland, alleen omdat het maakt een deel met de hypotheken. Ik bedoel dat... Nederland zou tot stilstand komen als Rabo niet meer zou kunnen bankieren, maar dat is terzijde. Belangrijker is, dit is maar een de fraude is gepleegd door een heel klein groepje. De mensen die, laten we zo zeggen, die, die, die 55.000 mensen ja. die in die kantoren werken, die hebben hier. Of, of laten we zo zeggen, het internationale bedrijf van Rabo. op het gebied van agricultuur. Door de, over de hele wereld. die staan hier los van. Dus het is. ja, het is, dit is geen ma nee. Het is een wat uh, overdreven maatregel. om dan de bankvergunning in te trekken. Ja, iets anders, ook iemand op onze site zegt. van Rabo moet dan ook maar genationaliseerd worden. zodat de teugels teugel strakker kunnen worden ja, aangetrokken. Ja, maar daar is helemaal geen reden voor. Want nogmaals, Rabo. dat weerstandsvermogen van de Rabobank is. en dat zeg ik vooralsnog. uitstekend. Dus waarom zou je nationaliseren? We hebben. en. We, voor het toezicht. We hebben twee toezichthouders. We hebben de DNB en we hebben de AFM. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat zij eens beter gaan controleren. Ja, dan hebben we dat gedoe allemaal niet meer. Want nee. uh, intussen, ja, ING, uh, ABN AMRO, uh, nu dus weer die Rabo. Uh, SNS hebben we nog gehad ja, natuurlijk ja, maar, tussendoor. Uh, nou ja, we hadden vier mooie banken en alle vier hebben ze nu een... Uh, een vlekje. Ja, en die ene waarvan we dachten... dat hij dat, dat het anders deed, die, ja. die zijn er nu ook bij. Kunnen we ook bij het lijstje zetten. Ja. Oh, uh, mag dat, ik nog, daar, nog uh, iets bijzetten? Ja. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, deze... LIBOR-fraude. Uh, Rabo is zeer ongelukkig... in die, in die uh, divisie... Uh, waar deze handelaren zitten. Ze hebben, ze hebben ooit een keer een bank... in Ierland gekocht voor, uh, voor... enkele, voor vele honderden miljoenen. Ja, daar hebben ze nu al 700 miljoen op afgeschreven. Het is... Uh, het, het lijkt wel alsof Rabo uh, graag wil meedoen, hmm. wat ik dan moet noemen, met de grote jongens in het veld, maar dat ze het eigenlijk niet kunnen. Nee. Uh, nog even, want het, het heeft natuurlijk alles ook met vertrouwen te maken, dat is de hele bankwereld. Ik kan me toch ja. zo voorstellen als je nu een rekening hebt met de Rabo, denk je, ja, wat moet ik nu? Uh, ja. Zijn er al overstappers die, die daar weer weggaan? En... Nou, en ja, wel ergens anders zoeken? Kijk, als je, weg gaat, als je nu gaat weggaan bij de Raalbank, dan doe je dat omdat je, omdat je vindt dat de bank haar reputatie ver, uh, verloren heeft. Omdat je je niet meer thuis voelt bij de bank. Niet omdat je niet voor het weerstandsvermogen van de bank, bovendien, spaargeld is in alle gevallen tot 100.000 euro ja. helemaal uh, ja, door het depositogarantiesysteem gegarandeerd. Overigens, weggaan, ja, ik zou het ook graag willen... maar waar ga je naartoe? Ja. Uh, we hebben in Nederland, en daar kom je eigenlijk... op een veel belangrijkere uh, probleem in, in Nederland... we hebben gewoon veel te weinig banken. We hebben veel te weinig mogelijkheden om te kiezen. Ja. Nou goed, uh, en u zegt ook eigenlijk... is dat gewoon helemaal niet nodig. Uh, want, uh, nou, niet voor het weerstandsvermogen nee, van de bank. Dat moeten het toch heel helder op het netvlies hebben staan, ja. hoor. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag bij je terug om de ja, reacties door te doornemen. Peter Verhaar is financieel commentator... was ooit de oprichter van Alex Beleggersbank. Um, en het gaat nu over de Rabobank. Onderneemt genoeg actie om het vertrouwen te herstellen. Dat is de stelling. Daar is door uh, ruim 900 mensen intussen op gestemd. 69% is het oneens met de stelling. 31% is het dus eens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van Nijnsgroot en Enschede. Um, ik heb de stelling... Zo de waard is, vertrouwd met zijn gasten... De lokale banken hadden blind vertrouwen in hun medewerkers... omdat zij zelf betrouwbaar zijn. Ja. Maar wat zegt u daarmee dan? Daar zeg ik mee dat uh, zij aangenomen hebben... dat dat eigenlijk niet voor kon komen. En dat is naïef. Ja. En dat, uh, daar hebben ze denk ik heel veel van geleerd. Maar betrouwbaar zijn en blijven ze. In uw ogen wel? In mijn ogen wel. Ja, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Van Dorp. Dag meneer Van Dorp. De stemming ben ik het niet mee eens. Waarom niet? Omdat ik vind dat er nog te weinig maatregelen genomen zijn. De zittende bestuursleden zijn net zo verantwoordelijk als meneer Moerland. Moeten dus ook aftreden. Als ze dat niet doen, dan moeten ze ontslagen worden... Uh, dat is in 2005 zijn daar al signalen gegeven, en ik heb geen aanleiding om daaraan te twijfelen, dat het niet goed ging, dat er mobilisaties aan de gang waren. Dus ik vind dat ook de toezichthouders, dat die daar onder de loep moeten worden genomen, omdat zij hebben gefaald en dat een onderzoek ook moet plaatsvinden naar de Raad van Commissarissen. Ja. Omdat die kennelijk ook die signalen hebben verwaarloosd. Als we inderdaad als de Rabobank teruggaan naar de wortels, de coöperatieve gedachten... dan moet er nog eens een keertje goed aandacht besteed worden aan de rol van de ledenraden... omdat ik vind dat die niet goed functioneren op dat gebied... omdat ze daartoe niet in de gelegenheid worden gesteld. Uh, dat zou uh, dus behoorlijk wat taken zijn van het nieuwe bestuur. Ja, duidelijk. Dank u wel. U uh, pleit voor een hele grote schoonmaak, zo te horen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Met René van der Meer. Uh, ik vind het allemaal een beetje onzin. Kijk, het probleem is... we hebben een Zwitserse bank, we hebben een Duitse bank... we hebben een Rabobank en we hebben de Bank of Scotland. Nou, we hebben het wel eens gehad over een Noord-Europese uh, euro... en een Zuid-Europese euro. Mm -hmm. Dat die banken elkaar beschermen. Dat ze wat afspreken met elkaar. Dat is in feite voor de veiligheid van de euro. Want je zou het maar een, een Griekse uh, bank geven... of een Italiaanse bank geven. Het waren solide banken... en die hebben gewoon met elkaar wat afgesproken... En dat gebeurt in het, bij al die banken. Ja, maar toch ook wel uit eigen gewin, toch? Die, die mannen die daarbij betrokken waren, ik ga er altijd maar vanuit dat het mannen zijn, maar... Oh, nee, ze is er nog wel eens een vrouwtje ook tussendoor heen. Ja, <laughs> nee, maar nee, die hebben nee, dat, dat toch dat ook vooral is, voor is, hun eigen is, kas het. gedaan? Wat zeg je? Die hebben dat toch ook voor, voor hun eigen portemonnee vooral gedaan? Nou, dat weet je niet, want kijk, het punt is, de Nederlandse regering doet geen strafrechtelijk onderzoek. Want we roepen nou allemaal fraude, fraude, fraude. Maar wat is nou eigenlijk de fraude? Ja, nou ja, omdat ze dat hebben afgekocht hè, met die, die 764.000. Uh, nou, dat betalen alles uit hun eigen zak. Foutje, in uw, uh, foutje van de bank in hun ja. nadeel. Maar u zegt eigenlijk van... Uh, eigenlijk uh, is het best wel goed dat ze dat juist in samenhang een beetje hebben gedaan. Want dat is de bescherming van ons allemaal. Ja. Want ja. kijk, laten we nou heel eerlijk zijn. Het is een Zwitserse bank. Het is de Duitse bank. Het ja. is de Rabobank. Ja. Het is de Bank of Scotland. Nou, Schotten zijn helemaal lekker gierig. Ik bedoel, uh, sorry, en de Nederlandse <lacht> Dutch Street. Doei. Snap je wat ik bedoel? Ja, die ik, hebben, ik, die, ik, kaart, vind, ja. ik vind het goede gedachten. Want ik ga het zo even voorleggen aan Peter Verhaar. Of die dat ook uh, ziet zitten zo. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag met Hoyt en Callenzoog. Dag. Ik heb maar één vraag eigenlijk. Het gaat niet om de Rabobank die vertrouwen moet terugwinnen. Het gaat erom wat doet de Nederlandse staat om vertrouwen terug te winnen. Ja. Voor de Nederlandse burger. Want waarom gaat hier niemand de nor in? Dat vraag ik me eigenlijk af. Er is keihard fraude gepleegd. Ja. Deze mensen betalen bijna een miljard euro aan, aan, aan boete. Ze trekken het boetekleed om het zo maar te zeggen. Als iemand 700 miljoen, er, 700 miljoen betaalt. Vanwege, vanwege het plegen van fraude. zou je bijna denken ook dat er een paar mensen de bak in gaan. Ja. En, en en, en dat dat het, is weer in ieder geval. En dat het misschien wel uit kan, zelfs, zo'n hoge boete. Nee, dat het misschien wel zelfs uit kan, zo'n zo hoge boete. Dat je, dat je ja. daar uiteindelijk nog meer mee, uh, mee naar binnen haalt uiteindelijk. Ja, precies. En mag ik me voorstellen... dat die vrouw voor mij uh, aandelen in hives kan kopen of zo? Want die, uh, die, kan nog, uh, die, die, die moet er nog wat bij leren, volgens mij. Maar dat is mijn vraag. Ik vraag me alleen af waar, waarom gaat er iemand de bak in. Nee, nou, goed. Als, ik, als ik dit soort fraude zou plegen, zou ik direct in, uh, in de weg ja. gaan. Ja, duidelijk, dankjewel. StampertNL, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Frank van der Valk. Ik vind dat de Rabobank ongekend zwaar gestraft wordt... met die 750 miljoen euro boete. En ik vraag me ook af waar dat grootste gedeelte van dat geld heen gaat. Want ik begrijp dat Amerikaanse beleggers... Ja. nog een keer uh, met claims kunnen komen. En ik vind het wel heel tragisch. In Nederland zijn ongeveer alle banken genationaliseerd. En de enige gezonde bank mogelijk gezonde bank die we nog hadden... we weten nog niet wat de ontroerend goed portefeuille gaat doen... die wordt op deze manier ook vernieuwd. Hm. Nou, daar zijn we als spaarder goed uh, klaar ja. mee. Dus ik wil ervoor pleiten dat we spaarbanken... en beleggingsbanken een keer gaan scheiden. En uh, dat dat dan een keer over is... met al dat gerommel met die banken. En dat de, de, de saaie spaarder weer kan vertrouwen op banken... waar je je geld wegzet. Duidelijk, dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met Jelle Visser. Dag meneer Visser. Goedendag. Ik ben uh, niet eens met de stelling... En waarom niet? Nou, ik heb het de boek gelezen van, uh, van Geert Kimpen, de prins van Filetino. En dat is een beetje doorspekt met uh, uh, gegevens van Abboeren, een econoom, hoe de bankenwereld denkt. En als je dat doorkrijgt, dan denk je van we zijn gewoon verkeerd bezig. Maar, maar dat is gewoon een gedachtegoed. Maar dat, dat geldt voor de, de, de hele bankwereld, vindt u? Absoluut. Ja. En dat is met Rabobank moet het vertrouwen terugwinnen. En je, uh, je moet het vertrouwen verdienen. En hoe kunnen ze dat doen wat u betreft? Ja, op een andere manier eh, economie beleiden. Op een andere manier met, je met geld omgaan. Want uiteindelijk eh, het komt het allemaal weer eh, terug dat de burger moet betalen. Ja. Dank u wel. Stampt en helpen. Goedemiddag. Goedemiddag met Sander Waterbeek. Sander. Hallo. Um, nou, ik ben het niet helemaal eens met de stelling. Ik vind de, de, de bank wordt behoorlijk gestraft Ik geloof de hoogste straf in Nederland ooit. Maar ik, het schijnt ook heel duidelijk te zijn wie die uh, handelaren zijn geweest. Ik zou ook graag zien dat daar wat aan, wo aan wordt gedaan. Dat die mensen op een, uh, op een zwarte lijst worden geplaatst. Waardoor ze niet meer uh, die functie kunnen, kunnen vervullen. Ja, ja ik, ik weet niet hoe dat werkt in de bankwereld. Dat kunnen we wel eens even vragen aan Peter Verhaal. Of dat, of dat werkt op die manier. Of die nog elders over een tijdje weer ergens anders aan de bak kunnen. En dan weer uh, gewoon met hun oude werk verder kunnen gaan. Het zou niet moeten wat u betreft. Nee, nee dat zou wat mij betreft uh, niet, uh, niet moeten. Ja. Dan, zo houden we het, hou het ziek. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, zeg maar. Ja, met verrijden. Ik ben het oneens met de stelling. En daarbij wil ik nog een aantekening maken van... waar blijft dat geld? De hypotheekopnemers die hebben dus ik weet niet hoeveel geld te veel betaald. En eigenlijk zou die boete naar de mensen moeten... die de afgelopen jaren te veel betaald mm hebben. -hmm. Dat Wat, is mijn idee. Want, want allerlei rentes hingen daar aan vast, inderdaad. Hè? Ja, dan gaat er gaat toch een heleboel naar Amerika, begrijp ik. En degene die uh, erge boete uh, betaald hebben, dat zijn de hypotheekopnemers. Uh, nou. ja. En hoe gaat dat verder? Wij hebben dus veel betaald. En de Rabobank die, uh, en ook degene die de boete oplegt, die in het geld. Ja. Duidelijk, en, dank, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Lee Toussaint uit Den Haag. Ik ben voor de stelling. Ik vind dat de Rabobank genoeg getoond heeft om uh, te willen herstellen. Het beeld wilde herstellen. Dus... De hoogste baas die zegt van, uh, ik ga weg. Wat, wat kunnen ze nog meer doen? Nou, u, u bedoelt ook, je kunt ook niet de hele top wegsturen... want dan, dan, ja, dan ben je ook al je kennis kwijt misschien. Heel belangrijk wat je daar zegt. Ja. Dank u wel, meneer Toussaint. We gaan snel terug naar Peter van A, die heeft meegeluisterd... financieel commentator, ooit oprichter van de Alex Beleggersbank. Wat, wat vindt ja. u van de reacties? Uh, nou, dat werden een paar hele goede vragen gesteld... waar ik ook wel wat antwoord op kan geven. de eerste plaats, waar blijft het geld? Nou ja, ja het, het geld gaat uh, voor het grootste deel gaat naar de Verenigde Staten toe. Uh, het gaat met name naar de, de afdeling die zich bezighoudt... met de optie- en futurehandel. Omdat de, die rente wordt ook gebruikt in allerlei optieconstructies en dergelijke. En zij vinden dat ze de grootste schade hebben geleden. Dus zowel bij UBS als bij Rabo krijgt die instantie het meeste. Nederland krijgt slechts 70 miljoen. Alleen het openbaar ministerie. Uh, helaas krijgt de, de Nederlandse bank die, die, die krijgt daar, uh, krijgt daar niets van. Uh, dus het geld gaat eigenlijk Nederland uit. Dat is jammer. Uh, een andere vraag is... Uh, zouden niet de hypotheeknemers... Uh, vergoed moeten worden. Ja, dat is heel lastig, want uh, het kan zijn dat een hypotheek, als je een hypotheek neemt, dat, je, dat de bank net de rente uh, kunstmatig heeft verlaagd, waardoor hij juist voordeel ja. heeft gekregen toen hij een hypotheek ja. nam. Ja. Maar was, aan de dat, andere kant... Dat was het gek hiermee ook, ja. Soms, soms de, hielden ze hem expres laag of ja, juist expres uh, hoog. Ja, en even dan kan ik meteen ook een ander antwoord geven. Ja, het was volledig voor de eigen positie. Het was niet ten bate van de bank, maar het was ten bate van de eigen positie van die handelaren, die daardoor gewoon een hoger salaris kregen. En het, was, het, het, het kon omhoog, het kon omlaag. Dus als het omlaag ging, hadden de hypotheek mensen een voordeel. Dan hadden de spaarders een nadeel. En andersom. Dus, ja. uh, daarom is het ook zo verschrikkelijk moeilijk... om de exacte schade te bepalen. En dus is er ook een schikking getroffen. Nou, waarbij het inderdaad het grootste geld gaat naar de Verenigde Staten ja. toe. En, en zegt die meneer, van, ja, stel dat ik uh, fraude pleeg... dan, uh, dan ja. staat onmiddellijk justitie bij mij voor de deur... en dan, ja. Uh, ja, dan, moet, dan moet ik gewoon brommen. Uh, hoe kan het dat deze mensen daar dan toch mee wegkomen? Uh, nou, in de Verenigde Staten komen ze niet mee weg... want daar worden ook gewoon civielrechtelijke uh, procedures gestart. En er staat een gevangenisstraf van 30 jaar. Kijk aan. Dus het is er helemaal nog niet... Uh, kijk, de Rabobank heeft een schikking getroffen... Maar niet de individuele personen. Dus het is helemaal nog niet uh, zeker dat deze mensen ermee wegkomen. Ja. Nog even de visie van die ene mevrouw uit Amsterdam. Die zegt van het was eigenlijk juist wel goed dat die banken een beetje samenspannen. Ja. Uh, ter bescherming eigenlijk van ons allemaal. Vond ik wel een mooie uh, kijk. Ja, maar dat, nou ja, kijk. Samenspannen kan in eerste instantie al nooit uh, ten, uh, ten bate van ons allemaal zijn. En uh, dit, sp dit speelt zich over, die mevrouw had het ook over de euro. Maar in dat panel zitten 16 banken over de hele wereld. En uh, hoe, er zijn nu vier banken aangepakt. Maar je kan er bijna je gif op innemen... dat die andere twaalf ook nog aangepakt gaan worden. Hmm. Dit is een wereldwijd probleem geweest... wat eigenlijk helemaal los staat uh, van de euro. Dus ja, ik, ik, nee. ik, ik, ik ken mensen die altijd uh, complotten zien overal in... maar die kan <lacht> ik hier toch even niet zien. Nee. Oké. Okay. Nou, dank, dank voor uw bijdrage aan stand.nl, Peter Verhaar als uh, financieel commentator. Uh, we hebben een hoop geleerd uh, het Geen afgelopen nou. half uurtje. Uh, over dus die raad. Rabobank, die stelling blijft trouwens op onze site staan, www.stand.nl. Ik zal even kijken wat de laatste stand van zaken is daar. Dan kunnen we daarmee verder. U mag blijven stemmen namelijk de hele middag. Bijna duizend mensen nu gereageerd. 31% eens, 69% is het oneens. Met de stelling, de Rabobank onderneemt genoeg actie om het vertrouwen te herstellen. Zometeen, na tweeën, is er uh, Dit is de dag van de EO. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de divisie. Ajax, Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg. Is dan twee tegenstanders kwijt. AZ, ADO. Hele goede aanval weer van AZ. Komt laat op de NEC. Schotpad blijft hangen. Uit op de paal en de goal. En om kwart voor negen... PSV, Pex, -Wall. De bal slecht door de keeper... en wordt binnengekomen. Dat doe maar op de kaps. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Elke dag daverende dagaanbiedingen bij Expert. Alleen morgen een koelvriescombinatie van Sanusi van 339 voor maar 277 euro. En een stofzuiger van Philips van 159 voor maar 99 euro. Na cashback kom naar de winkel of ga naar Expert.nl. Expert begrijpt het.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 Voor een perfecte akoestieke oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank.